8 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Gemeentehuis Waalre in brand, vermoedelijk opzet in het spel. Gematigde partijen winnen verkiezingen in Libië... en evenveel doden door stilzitten als door roken. Monumentale gemeentehuis in het Brabantse Waalre staat in brand. Volgens de politie ramde een auto vannacht de hoofdingang... waarna een grote brand uitbrak.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 Bij een grote brand in Egmond aan Den Hoef zijn zeker vijf bedrijfspanden verloren gegaan. Dat zegt burgemeester Hafkamp. De brand die brak gisteravond uit in een loods met onder meer een kringloopwinkel. Het vuur sloeg daarna over naar andere panden. Uit voorzorg werd een aantal woningen ontruimd. Omwonenden kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De parlementsverkiezingen in Libië zijn gewonnen... door een coalitie van gematigde partijen. De alliantie van nationale krachten van interim-premier krijgt 39 van de 80 partijpolitieke zetels in de nieuwe Nationale Raad. Andere 120 zetels gaan naar onafhankelijke kandidaten... die niet aan een partij zijn verbonden. Met de verkiezingen van 7 juli in Libië... deden de moslimpartijen het relatief slecht. De moslimbroederschap haalde 17 zetels... en een radicalere moslimpartij die kreeg niet genoeg stemmen... om in het parlement te komen.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 Te weinig beweging veroorzaakt wereldwijd bijna net zoveel doden als roken. Dat schrijft het medisch tijdschrift The Lancet in een artikel dat vandaag verschijnt. Jaarlijks overlijden zo'n 5,5 miljoen mensen aan de gevolgen van te weinig beweging. En dat is bijna 1 op de 10 sterfgevallen. En daarmee is gebrek aan beweging bijna net zo'n belangrijke doodsoorzaak als roken, obesitas en de belangrijkste vormen van kanker. In Nijmegen zijn de wandelaars vanochtend vroeg vertrokken voor de tweede dag van de Vierdaagse. En deze dag van Wiegen staat dan ook wel bekend als de grote uitvaldag. Vlakke parcours door het land van Maas en Waal is tonig, En niet goed getrainde deelnemers zijn stijf van de eerste wandeldag. Elk jaar telt dag 2 de meeste uitvallers. In Nijmegen is het vandaag voor de tiende keer roze woensdag. Wandelaars en toeschouwers die dragen roze versieringen als teken van steun aan homoseksuelen.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 Luxemburgse wielrenner Frank Slek is tijdens de Tour de France positief bevonden. In zijn urine zijn zaterdag sporen gevonden van een verboden vochtafdrijvend middel. Het middel kan worden gebruikt om dopinggebruik te maskeren. Na de bekendmaking van de internationale wielerbond heeft Slecks ploeg Radio Shack de renner uit de Tour gehaald. Frank Slek stond twaalfde in het klassement. Tot besluit het weer, bewolkt en vooral in de noordelijke helft van het land wat regen. Later vanuit het zuiden droog en zon. Het wordt 20 tot 24 graden. AWB Verkeersinformatie. Het is absoluut niet druk op de weg... maar toch staan er een paar korte files. Op de A8 Zaandam-Amsterdam bij de Koentenol 3 kilometer. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij Knoop het draasdorp 2. En op de A32 Herenveen naar Meppel tussen Steenwijk-Zuid en Meppel-Noord 2 kilometer.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 Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Goedemorgen. Toch weer een dopinggeval in de Tour. Frank Slek is dat door zijn eigen ploeg uitgezet. Hoe er in Frankrijk op wordt gereageerd hoort u van correspondent Ron Linker. Chipfabrikant Intel komt met cijfers. Bespreekt ze zo met de directeur Noord-Europa Patrick Bliemer. En in Waalre ontstond er vannacht brand in het gemeentehuis. Ja, toen ben ik gaan kijken en toen bleek er uh, aan de vooringang een auto gewoon in de pui te staan... Uh, vol in de brand. Ja, dan zijn we heel benieuwd wat daar nou is gebeurd. Theo Verbrugge, onze verslaggever, is bij het gemeentehuis in Waalre. Theo, hoe ziet het er daaruit? Nou, de brand is nog steeds in alle hevigheid aan de gang. De vlammen komen nog boven uit. Het rookt enorm. De zwart geblakerde auto staat een beetje eenzaam... in die uitgebrande hoofdingang van het gemeentehuis. Je kan dwars door het gemeentehuis heen kijken... Aan de achterkant, daar staat dus ook zo'n zwart geblagende auto, daar is de brand een beetje uitgeroemd. Maar hier in de voorkant, in het historische gedeelte, daar zijn ze nog steeds druk aan het blussen. En dat lijkt nog wel een tijdje door te gaan. Ik sta hier met een tweetal wethouders van de gemeente Waal, hè? de loco-burgemeester ook. Ja, iedereen wil dus eigenlijk weten wat er aan de hand is. Nou, wat er aan de hand is, is dat er vanochtend met opzet brand is versticht in het gemeentehuis... Wat, wat ertoe heeft geleid dat het toch een vrij grote brand is geworden. Waardoor het gemeentehuis, in, ja, zo zover ik het nu kan overzien, uh, eigenlijk onbruikbaar is geworden. Dat kunnen we hier wel zeker vaststellen, ja. Dat kunnen we hier wel zeker vaststellen, dat in ieder geval hier uh, niet meer uh, gewerkt kan worden. Weet u ook of de personen aangetroffen zijn vanochtend? Nee, er, er zijn geen personen aangetroffen. In de auto niet in de buurt van het gemeentehuis? Niet in de auto, niet in de buurt van het gemeentehuis. Uh, Pas toen de brand ontstaan is, zijn de mensen van de brandweer en politie hierheen gekomen. En ben ik zelf gekomen met nog wat andere mensen. Eh, om in ieder geval de schade op te nemen en te kijken wat we voor actie konden ondernemen. Ik vind het een bijzonder vreemd verhaal. We zijn ook bijzonder getroffen door ja, een activiteit als deze. Die volstrekt buitenproportioneel is. En ja, die ons toch wel bijzonder getroffen heeft. Ja, maar uh, het onderzoek is in volle gang. Want iedereen wil natuurlijk het, uh, het antwoord weten. Wat, zit, wat is het verhaal achter deze ja. actie? En dat blijft voorlopig heel erg onduidelijk. Ja, Theo, zou je nog kunnen vragen of, of ze al bedreigingen hebben binnengekregen de laatste tijd? Zijn er bedreigingen binnengekomen de laatste tijd? Nee, er zijn de laatste tijd helemaal geen bedreigingen of wat dan ook binnengekomen. En we tasten dan ook volstrekt in het duister. wat de aanleiding voor deze actie kan zijn. En dat is misschien al een reden te meer om heel bezorgd te zijn over, over hoe dit soort dingen kunnen gaan in Nederland. Het is volstrekt buitenproportioneel, zonder enige aanleiding. De gemeente was niet in conflict met een organisatie, met personen? Nee, we waren niet in conflict met niemand. En natuurlijk hebben we onze kwesties, maar die zijn overal. Maar die, geen van allen kan ik me voorstellen dat die aanleiding geven tot gedrag wat hier vanochtend heeft plaatsgevonden. Veel raadsels, Marcel, die we graag allemaal uh, opgelost uh, willen hebben hier. Ja, misschien weet jij het wel, misschien weet de heer in het bijen... Uh, hoeveel uh, overlast dit gaat bezorgen. Wat dit betekent voor de inwoners van Waalre. Want ik kan me voorstellen dat daar heel veel verloren is gegaan. Nou ja, Het gemeentehuis, moet je voorstellen, er ligt een hele mooie groene omgeving. Waalre ligt uh, onder de rook, uh, zou je kunnen zeggen, nu ook van, uh, van Eindhoven. Het is een beetje een chiekere plaats. Het gemeentehuis ligt echt een beetje buiten de dorpskern... Uh, de wegen daar naartoe zijn nu dan ook afgezet. Direct overlast geeft dat niet. Er staan hier wel veel uh, buurtbewoners achter het lintje staan te kijken. Ze zijn allemaal ontzettend verbaasd uh, door dit uh, verhaal. Uh, de gemeentewerkers die worden op dit moment uh, opgevangen op de gemeentewerf. En die zullen sowieso een andere plek moeten zien te vinden om vandaag te werken... of de komende weken te werken, de komende maanden. Want dit gemeentehuis dat kan je echt als verloren opgeven. Ja. En wat, weet je ook wat er allemaal in zat? B burgerlijke stand, uh, wat voor administratieve diensten? Ja, behalve de gemeentewerf zou je kunnen zeggen, zit hier eigenlijk alles. Het hele administratieve gedeelte, ja. de burgemeester. Het wethuis, een vrij groot gemeentehuis, een mooie historische voorkant. Uh, met een aanbouw, dus het is uh, behoorlijk uh, groot. Dus bijna alle gemeentelijke diensten zitten hierin. Nou, daar krijgen ze dan de komende tijd nog mee te maken daar in Waalre. Dankjewel Theo Verbrugge, onze verslaggever. Kijkt op dat gemeentehuis dat nog volledig in brand staat. Het is twaalf minuten over acht. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Amerikaanse chipfabrikant Intel kwam gisteravond met kwartaalcijfers. Het gaat goed, maar ook de grootste chipmaker ter wereld heeft last van economische problemen. In Europa en ook in de Verenigde Staten. Vorige week kwam Intel nog in het nieuws omdat een miljarden overeenkomst sloot met de Nederlandse chipmachinefabrikant ASML. Een ruil voor een aandelenbelang in ASML. Ga ik over praten met de algemeen directeur van Intel in Noord-Europa, Patrick Bliemer. Meneer Bliemer, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Omzet steeg, maar de winst nam af. Wat betekent dat voor uw bedrijf? In het algemeen zijn we tevreden met de kwartaalcijfers. Met 13,5 miljard omzet hebben we toch een 5% groei gerealiseerd vergeleken met het afgelopen kwartaal. Dat de, de netto-winst wat lager uitvalt heeft meer te maken met de hogere opstartkosten voor onze laatste productietechnologie. En dat verwachten we dat het in de tweede helft verder normaliseert. Ja, is de, is de, heeft het u nog eigenlijk verbaasd omdat de productie wereldwijd, kan ik me voorstellen, aan het afnemen is? Of is dat nog niet het geval? Nee hoor, dat, uh, dat, dat zien we in onze branche nog niet echt in uh, grote mate. Uh, en ook zeg maar, als we verder naar onze productlijnen kijken, dan zien we ook dat uh, de datacenter business dat die, uh, erg robuust is. En daar zien we nog hele, hele goede groei. Merkt u dan helemaal niets van de crisis? Jawel, we merken het wel. We zien het met name in het consumentensegment. Uh, zoals ook aangegeven, met name in de Noord-Amerikaanse consumentenmarkt en de West-Europese consumentenmarkt. Uh, die blijft wel achter. Maar gelukkig zien we dus ook nog steeds groeisegmenten. Wat misschien de trend is, is dat er steeds meer tablets en uh, smartphones verkocht gaan worden. En minder pc's en laptops. Merkt u dat al? Bent u al aan het veranderen? Ja, dat, dat, dat zien we natuurlijk zeker in de markt. Um, ik denk wel dat het uh, tweeledig is. Aan de ene kant, uh, de groei van tablets uh, geeft aan dat dat een vormfactor is... die consumenten, eindgebruikers uh, uh, heel interessant vinden. We zien toch dat het vaak nog steeds om een tweede of derde apparaat gaat in het huishouden. En dat uh, het primaire uh, ja, apparaat om naar het internet te gaan... en, en pc-achtige taken te verrichten nog steeds zeg maar de standaard laptop of notebook blijft. Um, dus wat het meer betekent is een uitgestelde aankoop van de pc's en dat proberen we door middel van ons, onder andere onze ultraboekcampagne, proberen we dat, uh, dat te veranderen. Ja, want u bent zelf ook een apparaat gaan bouwen, hè, om uw, uh, om uw processor heen, zeg maar. <laughs> is, is er plek voor u in die markt? In die markt? Doet u het daar goed? Nou, in principe wat we hebben gedaan, dat moet ik even corrigeren. We hebben een, een referentieproduct opgesteld. Uh, dus zeg maar, daar hebben we de specificaties van vastgesteld voor onze klanten. En gezegd van, als, als je volgens deze richtlijn een apparaat bouwt, dan mag die onder de naam Ultraboek worden verkocht. Nee. Uh, dus we, we produceren ze niet zelf, hoor. Dat wordt nog steeds door onze OEM-klanten gedaan. Oké. Okay. Ja, dan heeft u uh, vorige week een belang van 10% genomen in het chip machinebouwen, ASML. Um, maakte vanochtend ook kwartaalcijfers bekend. Omzet is daar voorbij een half jaar met 17% gedaald. De winst zelfs met 30%. Dat was wel verwacht. Maar wat zegt dat over de markt? Ja, ik denk dat het belangrijk is, en ik kan natuurlijk niet inhoudelijk ingaan op de ASML-cijfers, maar dat natuurlijk, de, daar is geen één op één relatie tussen uh, hun, hun kwartaalcijfers en wat we direct hier in de markt zien. Hè. Daar zit natuurlijk een behoorlijke offset tussen. Um, wat het gewoon aangeeft is, ze komen uit een heel sterk jaar. Afgelopen jaar was, uh, was een heel succesvol jaar voor ASML. Wat ik begrijp is ook dat hun orderportefeuille er goed uitziet. Dus uh, wat dat betreft denk ik niet dat we daar ons zorgen over hoeven te maken. Nee, want iedereen kan niet maar machines blijven kopen. Hè. Die gaan natuurlijk een aantal jaren mee. Nou ja, inderdaad, die gaan een aantal jaren mee. Uh, die worden ook wel steeds duurder. En dat dan koppelt natuurlijk weer terug naar de investeringen die we hebben gedaan. Uh, het is belangrijk voor ons om die technologieën te versnellen en de markt te brengen. Zodat we zeg maar, uh, nog sneller meer chips kunnen produceren tegen lagere kosten. En vandaar dus ook dat we die investeringen hebben gedaan met uh, ASML. Uh, ja, uh, kunt u daar nog iets meer over vertellen? Wat wilt u daar uiteindelijk mee? Nou, het, het is tweeledig. Dus aan de ene kant is het productietechnologie gerelateerd... Um, dus uh, hoe de, de chips worden vervaardigd, uh, ASML maakt machines, die is daar wereldmarktleider in. Uh, de volgende generatie uh, kan per uh, apparaat, per waiver, zoals we dat noemen, uh, een, een groter aantal chips uitkomen. Um, en dan uh, als je meer kan produceren tegen lagere kosten is dat natuurlijk altijd een goed verhaal. Ook uiteindelijk voor de, de consument en de eindgebruiker. Um, en um, het tweede heeft te maken met de volgende technologie, um, lithografie, hoe de chips eigenlijk worden vervaardigd op die procedees. Hm. Uh, en dat willen we gewoon sneller in de markt kunnen toepassen. Goed, meneer Bliemar, u maakt zich nog niet heel veel zorgen over de economische crisis. Tenminste, u merkt daar nog niet heel veel van. Maakt u zich wel zorgen, want ja, Europa lijkt er nog niet echt uit te komen. Verenigde Staten wacht op hun beurt dan weer af wat er in Europa gebeurt. Vreest u niet voor een toch een forse stagnatie van de markt? Nou, natuurlijk hebben we zorgen. Hè. Ik zou hier niet zeggen dat, uh, dat we helemaal uh, daar geen last van ondervinden. Um, we zien nu ook dat de ontwikkelingsmarkten, uh, dus China, Rusland voor, uh, bijvoorbeeld, dat daar. Daar hebben nu ook last van. hè? Ja, die, die hebben de verwachtingen nu ook naar beneden bijgesteld. Hè. En het bleek toch de afgelopen uh, ja, twee jaar dat die daar wat minder last van hadden, maar dat begint nu toch te komen. Dus wat dat betreft, verwachten we wel dat er uh, dat de tweede helft van het jaar dat er geen herstel zal komen, met name niet in die consumentenmarkt. En dat ook de groei in de ontwikkelingsmarkten iets zal achterblijven. Um, maar om te zeggen dat we ons ontzettend zorgen maken. Nee, we blijven altijd gefocust op het innoveren. Het uh, opkomen van nieuwe producten, nieuwe initiatieven zoals Ultrabook. En op die, moment, uh, op die uh, manier proberen we toch de markt uh, ja, uh, positief te houden. Goed. Patrick Blimmer van Intel. Dank u wel. Het Somalische Mogadishu poogt weer een bruisende stad te worden... ontdekt correspondent Kees Broeren. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, René Passet. Het aantal files is verdriedubbeld, Marcel. Ik heb nu drie no. files in plaats van één. Nou, <laughs> nou, nou. No. Uh, het stelt allemaal niks voor. Bij Amsterdam, uh, wat drukte op de A8. Voor het Koenplein, drie kilometer vanuit uh, Zaandam. Op de A9, ook maar Amstelveen. Daar uh, moet u even op de rem tussen het Rotterpolderplein en Knoppen Raasdorp Drie kilometer. En ook viel op de A32, Herenveen naar Meppel. Tussen Steenwijk Zuid en Meppel Noord, twee kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Somalische asielzoekers mogen voorlopig niet worden uitgezet naar hun eigen land. Bepaalde de Raad van State in een zaak van een Somaliër... tegen demissionair minister Liz Leers voor asiel. Het zou te gevaarlijk zijn om terug te keren. Correspondent Kees Broeren ontmoette in de hoofdstad Mogadishu... een Somalische Nederlander die de terugkomst wel aandurfde. En een stad aantrof die probeert op te bloeien. De wind in mijn oren is bijzonder vertrouwd. Het is de wind van zee... De zee in dit geval bij een tropische kust. Maar als ik naar links kijk, ziet het er ineens niet meer vertrouwd uit. Dan zie ik ruïnes. Ruïnes van uh, gebouwen die, zo heb ik me laten vertellen, ooit strandtenten waren. Tenten voor vermaak aan die tropische kust. En als ik dan weer naar rechts kijk, naar het water... dan zie ik ineens dat er wel degelijk ook sprake is van vermaak. Er zijn mannen en vrouwen... De meeste gekleed, en zeker de vrouwen, allemaal gekleed, volledig gekleed. Maar ze gaan wel het water in. Ze spelen met elkaar, ze spelen met het water. Ze genieten van de zee, ze genieten van de vrijheid. De vrijheid die dus links van mij kapotgeschoten is. Die combinatie, dat kan alleen maar Somalië zijn. Ik ga op zoek naar een uh, meer beschutte plek, een uh, plek uit de wind. Ik loop uh, een stukje naar boven de duin op en dat doe ik trouwens uh, niet alleen. Dat doe ik ook uh, samen met een uh, man met een zwart pak. Hi, ik heet uh, Noor Vara. en uh, ik uh, kom uit Nederland, en, uh, Rotterdam. Ik kom uh, in Mogdisjo. dus uh, ik uh, kijk wat het hier uh, veranderingen uh, brengt. Dus uh, Ik maak vandaag mee bij de strand Lido. En een uh, oude gebouwen die hier uh, zijn uh, uh, zeg maar verwoest en een uh, jongere die op het strand uh, zeg maar overspoelen om te genieten van die uh, mooie aan de vredige uh, stad. Dat zijn inderdaad de dingen die u treffen. U bent hier sinds twee maanden terug uit Nederland, hier in Mogadishu. U heeft het over dingen als genieten. Besprakelijk eerder toen had u het over de hoop die u hier merkt. En dat zijn de dingen waar u hoop, ook hoopt op te kunnen voortbouwen. U zit erover te denken om hier te blijven. Dat is zeker, ja. Dat is zeker zeker geval. En die hoop brengt mij hier om het dit uh, mee te maken. En nu krijg ik het uh, gevoel dat ik zeg, uh, nou, uh, het is een leuke plek om te blijven. Nou, blijft dat voor veel mensen in Nederland toch een wat vreemde opmerking, meneer Farah, Een leuke plek. En die plek heet dan Mogadishu. Dat, uh, u kunt zich daar inmiddels iets bij voorstellen. Maar de meeste mensen in Nederland zullen bij Mogadishu denken aan Al-Shabaab, aan een terreurbeweging, aan oorlog, aan geweld, aan doden, aan complete onveiligheid. U... Ervaart dat inmiddels niet meer zo? Het uh, gevoel van die oorlog en chaos aan Al-Shabaab is nu aan het wegnemen. Dus uh, ik zie die mensen die in de stad wonen... dat ze nu een andere gezichten willen zien, laten zien. Dat het show twee, twee gezichten kan krijgen. Op dit moment is, begrijp ik, uw familie, uw vrouw en drie kinderen nog in Nederland. Denkt u dat ook voor hen hier een toekomst is? Ik heb een spijt dat ik niet meegenomen heb op dit moment... Want ik heb andere kinderen gezien, de andere vaders die hun kinderen mee hebben genomen. Dus ik ben het een beetje jaloers op dat. Als ze hier komen, aan het strand van Lido, dan, zo mogen we toch wel zeggen, hebben ze een geweldige tijd. Dat denk ik. Ik heb ook vandaag opgenomen, een video, dan wil ik uh, hun laten zien dat het dit veranderd is aan dat uh, Mogadishu een ander gezicht heeft. Een ander, nieuw gezicht van Mogadishu. En wie weet wel het nieuwe gezicht van Somalië. Met zo'n 2 miljoen bezoekers is de Nijmeegse Vierdaagse het grootste evenement van Nederland. Elke avond stroomt de stad vol met mensen en dat gaat eigenlijk altijd goed. Politiekorps uit Canada en Denemarken kijken mee met de Nijmeegse politie... om te zien hoe zij deze avonden in rustige banen leiden. Verslaggever Colette van Nuenen mocht ook mee met districtchef Aart Garsen. Nou, gezellig hier. Ja, dus, dit is later op de avond een straat waar je bijna niet doorheen kan wandelen. Maar vooral heel gezellig. En hoe zorgt u dan dat het veilig blijft? Als je hier bijna niet meer doorheen kunt wandelen? Nou, dan kan u op de board, kunnen we aangeven dat het ergens te druk is. En dan waarschuwen mensen. En dan, dat betekent niet dat je compleet voorkomt dat er niet nog mensen naartoe gaan. Maar mensen waarschuwen. En uiteindelijk als het echt te druk wordt, dan gaat er of meer licht aan. Dan hebben mensen die feest vieren, vinden ze niet altijd gezellig. Of de muziek gaat zachter. En uiteindelijk als het echt niet meer lukt, dan gaat de muziek uit. En dat zijn middelen die prima werken om zeg maar, het ergens veilig te houden. Toch, als u het zo vertelt, dan denk ik... Is dit nou zo nieuw? Dit hebben we toch allemaal wel eens eerder gezien. Wat is nou het meest nieuwe wat u hier doet? Wat we dit jaar voor het eerst doen als een try-out... met ondersteuning ook vanuit het land... is dat als het gaat over informatie van die politieposten in de stad... dat we daar de informatie live eh, met elkaar kunnen delen. Dus bijvoorbeeld stel je voor dat er een, een klein kind kwijt is... dan kunnen we de foto van het kind zenden naar de politiepost... en kunnen alle dienders die werken vanuit die post kunnen even die foto bekijken, dat 24 uur per dag live geïnformeerd zijn. Dat is echt nieuw. En het samenstel van alle maatregelen, zeg maar, lichtkranten, cityguides. Eh, hoe maak je met z'n allen en er gewoon een veilig feest van? Oh, politie, hè? Oh, heel veel. Overal van dit soort borden boven de weg. He, als het erg druk wordt, dan staat erop wegwezen. Dat je op moet, ja. Nee, maar dat is toch goed? Als het erg druk is, dan moet je dat verspreiden. Dan kun je mooi in de borden aangeven. Dat is toch prima? Dat vind ik wel een heel goed idee. Ja. Ja. Overal politieposten. Dat vind ik ook heel, goed. ook heel goed. Als er ruzie is, dan kunnen ze gelijk ingrijpen. Ja. Ja. Snel erbij. Want het breidt zich alleen maar uit. Ja. Uit Canada is Rolf Pau overgekomen om te kijken hoe ze het hier in Nijmegen aanpakken. En uh, nou zou je zeggen, hij komt uit Vancouver. Daar hebben ze de Olympische Spelen nog gehad, de winterspelen in 2010. Die zijn wel wat gewend. Well, we actually learned a lot from the British police uh, that prepared us for the Olympics. But uh you can always learn something new. Such as the uh... De the, the cameras on the balloons that, that fly high above. Camera's aan ballonnen in de lucht? Ja, we hebben zeg maar, een heliumballon gebruikt waar een camera aan hangt. Die kunnen dan vanaf de grond bedienen. En het mooie van zo'n heliumballon is, die is volstrekt veilig en die maakt totaal geen herrie. Another thing that I learned from, uh, from Nijmegen is the way they break up. De, de, de central party area, the center of the city into different zones. Ze hebben hier bijvoorbeeld wijkagenten aangesteld die echt wijken hebben binnen het stadcentrum. Zodat ze de kroegbazen leren kennen, zodat ze het gebied op hun duimpje kennen na vier dagen. En dat is een goede tip om mee te nemen naar Vancouver. And that's also something that need to think about doing. en something we Deense politie komt kijken hoe de politie van Nijmegen dat doet tijdens de Vierdaagse feesten. Nelson Mandela is jarig. Oud-president van Zuid-Afrika en oud-leider van het ANC is 94 geworden. En de ere daarvan wordt op veel plekken in de wereld Mandela Day gevierd. Uiteraard ook in Zuid-Afrika zelf. Hey, Ga erover praten met de hoofdredacteur van Zam Zuid-Afrika magazine. Bart Luiring. Woont deels ook in Zuid-Afrika. Meneer Luiring, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is de bedoeling van Mandela Day? Ja, het is natuurlijk. Um, het, het, het, het oneerbiedig gezegd loopt het een beetje vooruit op de tijd dat hij er niet meer zal zijn. Uh, en men vestigt een traditie die de gedachte aan Mandela, maar volgens de organisatoren ook aan het gedachtegoed van Mandela... dus aan waar hij voor stond, uh, in, uh, in leven moet houden. Ja, we hebben al gehoord dat je eigenlijk vandaag 67 minuten vrijwilligerswerk moet gaan doen. Ja. Want uh, Mandela heeft zich 67 jaar voor de publieke zaak ingezet. Ja. Politiek actief geweest. Um, wordt dat gestimuleerd dat je dat vrijwilligerswerk ook gaat doen? Ja, in Zuid-Afrika zeker. Uh, het is een uh, jaar of drie, uh, als ik het me goed herinner, begonnen. Heel voorzichtig. Uh, ik meen zelfs dat het initiatief vanuit de Verenigde Staten is overkomen, waaien... en snel omarmd werd door de, door de organisatie die Mandela heeft opgericht, de Nelson Mandela Foundation... Uh, maar in die uh, afgelopen drie jaar is het denk ik al wel een sterke traditie geworden. Ik heb net op mijn Facebook gekeken en zie dat, uh, nou, ik weet niet hoeveel Zuid-Afrikaanse vrienden vermelden... Wat ze, wat ze vandaag aan vrijwilligerswerk gaan doen, verjaardagsboodschappen uh, sturen. En dat vrijwilligerswerk, ja, dat varieert voor mensen die iets voor hun eigen familie gaan doen... of ergens iets gaan timmeren of gaan meevergaderen over iets wat moet gaan werken. Nou dat soort uh, dingen. Ja, Mandela zelf zoveel... De niet over horen. Um, nee. ho hoe gaat het met hem? Weet u dat? Ja, het is een man van 94. Hij heeft een broze gezondheid. Hij heeft zich teruggetrokken in Kuno, in de streek waar hij geboren is, 94 jaar geleden. Uh, hij kan nauwelijks nog lopen, maar wat ik begrijp van mensen uit zijn omgeving... is dat hij verder uh, redelijk gezond is. Hij heeft natuurlijk begin vorig jaar grote gehad, inzinking gehad met longproblemen. Die heeft hij overwonnen. Hij is goed bij de tijd. Hij leest de krant nog. Hij gaat vanmiddag lunchen met genodigden... met vrienden en familieleden. Uh, dus daaromstandigheden heel redelijk, denk ja, ik. En Gaan ze in Zuid-Afrika goed met zijn politieke nalatenschap om? Um, daar kun je natuurlijk de nodige twijfel bij hebben. Um, er wordt veel geklaagd in Zuid-Afrika. En tegelijkertijd is er dat geweldig enthousiasme als die naam van Mandela genoemd wordt. Dus men ziet in hem de vertegenwoordiging van de droom. En ik denk ook wel um, een, een, een vertegenwoordiging van het verlangen dat die droom ooit in zijn geheel wordt gerealiseerd. Ja, dat gaat dat het, ja het gaat langzaam, maar er blijft wel vooruitgang in zitten. Ja, dat denk ik uh, zeker. Uh, er zijn terugvallen, er zijn grote problemen. Uh, uitvoering van mooie plannen, daar is men minder sterk in. Dat het bedenken van die plannen. Het gaat met uh, vallen en opstaan, maar ik denk over het geheel genomen dat uh, Zuid-Afrika de goede kant op gaat. Bart van het Duits-Afrika-Magazine. Hartelijk dank. Geen dank. Radio 1, het NOS-journaal. Gemeentehuis in Waalre geramd door twee auto's. En Kim Jong-un bevordert zichzelf tot Maarschalk. Het is half negen, ik ben Mark Visser. Goedemorgen. In Waalre, in Brabant, daar staat het monumentale gemeentehuis in brand. Nadat het vannacht werd geramd door twee auto's. Verslaggever Theo Verbrugge. Nou, de brand is nog steeds uh, in alle hevigheid uh, aan de gang. De vlammen komen nog uh, erboven uit. Het rookt enorm. De zwart geblakerde auto staat een beetje eenzaam in die uh... Uh, uitgebrande hoofdingang uh, van het uh, gemeentehuis. Je kan dwars door het gemeentehuis heen kijken. Aan de achterkant, daar staat dus ook zo'n zwartgeblakerde auto... daar is de brand een beetje uitgevoerd. In het historische gedeelte wordt nog flink geblust. Politie gaat ervan uit dat er opzet in het spel is. Er is niemand gewond geraakt. In Groningen woedt een grote brand in een slagerij aan de Steentilstraat. De slagerij zit in een blok van vier panden. Het voorzorg is een aantal woningen boven de slagerij ontruimd. Zo'n twintig mensen zijn geëvacueerd. Volgens RTV Noord wonen er studenten boven de slagerij. De zaak zou recent zijn verkocht. Blussen is lastig omdat de Steensteelstraat een nauwstraatje is... waar de panden dicht tegen elkaar aanstaan. De brand is op het dak ontstaan. De oorzaak is nog onduidelijk. Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft zichzelf een promotie gegeven. Hij heeft zich laten bevorderen tot Maarschalk. Dat is de hoogste rang in het leger. Volgens diplomaten wil hij hiermee zijn machtspositie verstevigen commandant van de strijdkrachten, Ri Jong-ho, die werd eergisteren uit zijn functie gezet, officieel omdat hij ziek is, maar volgens ingewijden is het een tactische zet van de kersverse maarschal Kim Technische Universiteit in Eindhoven heeft een coating ontwikkeld die vuil afstoot. Uitvind uitvinding kan in tal van sectoren worden gebruikt. Onderzoekers denken aan de auto-industrie. Als de coating over de lak wordt gespoten, dan hoef je je auto niet meer te wassen. Een regenbui is dan genoeg om een vieze auto schoon te maken, zeggen de onderzoekers. For instance if you want your car to remain repellent to water, you apply this coating and automatically these groups which are responsible for repelling the water will come automatically to the surface. Doorzichtige coating herstelt ook zelf lichte beschadigingen. Zo kunnen bijvoorbeeld contactlenzen en zonnepanelen... worden beschermd tegen krassen. De onderzoekers verwachten verder dat de vliegtuigbouwers geïnteresseerd zijn... hoe schoner de vliegtuigen, hoe geringer de luchtwrijving... en hoe minder kerosine dus nodig is. De politie heeft vannacht in Duiven een gewapende man in zijn been geschoten. Agenten waren gewaarschuwd omdat de man mensen bedreigd zou hebben. En ze troffen hem op straat aan, zegt de politie. We hebben hem aan de kant van de weg gezet... En we kwamen tot de ontdekking dat hij een vuurwapen of iets wat daar leek bleek bij zich droeg. Er is toen een situatie ontstaan waarbij mijn collega's een waarschuwingsschot hebben gelost... en vervolgens gericht hebben geschoten en de man in zijn been hebben geraakt. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek. De man ligt in het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. Griekenland moet van Europa nog eens 11,5 miljard gaan bezuinigen. Maar dat wordt heel moeilijk, zegt de leider van de grootste regeringspartij, Pasok Venizelos. Zo'n bedrag is sowieso al lastig haalbaar, zegt hij, maar nu Griekenland in een recessie zit al helemaal. Vandaag overleggen de Griekse partijen over de nieuwe bezuinigingen. En volgende week dan moet het land weer met de EU, de ECB en het IMF om de tafel. In Libië zijn er verkiezingen gewonnen door de gematigde partijen. De Alliantie van Nationale Krachten van interim premier Djibril... kreeg 39 van de 80 partijpolitieke zetels en werd daarmee de grootste. De andere 120 zetels die gaan naar onafhankelijke kandidaten. Er zitten 12 opvallende mensen tussen. Tot nu toe zijn er twaalf vrouwen gekozen in het eerste Libische parlement. Dus dat is toch ook een, een redelijke opsteker voor, die, voor de beweging hier in dit land die gewoon meer gehoord wil worden. Dat was een jaar geleden echt ondenkbaar dat er zoveel vrouwen zo'n belangrijke positie konden bemachtigen. De moslimpartijen deden het niet zo best. Moslimbroederschap kregen 17 zetels. Een andere moslimpartij die haalde de kiesdrempel niet eens. Te weinig beweging veroorzaakt wereldwijd bijna net zoveel doden als roken. Dat staat in het medische tijdschrift The Lancet. Ieder jaar overlijden zo'n 5,5 miljoen mensen omdat ze te weinig bewegen. En dat is bijna 1 op de 10 sterfgevallen. Gebrek aan beweging is daarbij net zo'n belangrijke doodsoorzaak als roken, obesitas en de belangrijkste vormen van kanker. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online.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 Kijken we naar morgen, donderdag, dan is het wisselend bewolkt. Er trekken een aantal buien over het land. Er staat opnieuw een stevige bries. En het is met 18 graden een stuk frisser dan vandaag. ABB ah, verkeersinformatie: het is absoluut niet druk op de weg. Twee korte files bij Amsterdam, dat is alles. Op de A8 Zaandam-Amsterdam voor het Koenplein 3 kilometer. En op de A9 alkmaar Amstelveen, bij Kloopendraasdorp ook 3 kilometer.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 Tour. De Tour Ontwaakt. Doping, daar ging het over de afgelopen uren. Maar er wordt vandaag ook weer gefietst. En hoe? Later deze ochtend gaat de Koninginnenrit in de Tour de France van start. Jeroen Wielaert, goedemorgen. Ben je er klaar voor? Marcel, ik zit al onderweg. Even stil gaan staan bij een oude boeren schuur. Veel steen en... Uh, ja. Vroeg, Omdat het om 11 uur al begint. oude Ouderwets vroeg. Er zal in het village départ nogal veel opwinding zijn over Frank Sleck. Beetje wanhopig geworden, die jongen. Maar we moeten niet dan denken dat het Bradley Wiggins zou zijn geweest. Goed, uh, we gaan naar 19 juli 2010. Toen won Thomas Veuclère die tumultueuze rit naar uh, bagnère Lucion, Weet je nog? Pech voor Andy Sleck. En komt dat door, gaat er vandoor. Maar Thomas Veuclère wint die rit. Verslaggever is Sebastiaan Timmerman. En Verclaire in de straten van uh, Luchon, waar hij uh, door een uh, enorme haag van publiek natuurlijk heen rijdt. En die zijn altijd al fan van hem, omdat hij Frans kampioen is, omdat hij de bravoure heeft van een aanvaller. En die gaan hem nog meer fan worden, want hij uh, wint hier een prachtige Pyrenee-etappe in Luchon. Bijna aan de laatste kilometer. Hij moet dadelijk een bocht om naar links. En dan ziet hij de fot van de laatste kilometer. Thomas Verclaire. Giulip, eens goedemorgen. Goedemorgen. Is de schok en de opwinding inderdaad groot in het peloton over die dopingaffaire? Nou, de schok was gisteravond in ieder geval heel erg groot. En zeker als je daar ja, die belegerde vesting zag, waar Radio Shack in Po overnachtte, de ploeg van, van Frank Schleck, ja, dan, dan is de schok echt wel heel groot. En ik denk dat we straks, als de renners om 11 uur gaan starten, en zeker het uurtje daarvoor, als we in dat village de paars zijn waar Jeroen het zojuist over had, ja, er wordt heel veel over gesproken. Ja, Beïnvloedt dan, dat dan de etappe? Of hebben ze hun hoofd toch echt bij die vier enorme bergen die ze op moeten? Ja, ga maar van het tweede uit hoor. Want het zal de etappe zeker niet beïnvloeden. Kijk, uh, de wielerwereld is wel wat gewend. Um, het, is, het, is, het is natuurlijk een, uh, een grote zaak. Uh, maar het is natuurlijk ook weer niet uh, zo'n zo gedoe als in de tijd in 2007. Met het uit de toer zetten van Mikel Rasmussen en uh, de Rabobankroeg, die toen heel lang getwijfeld heeft, gaan we nou wel of niet van start. Renners die uh, dagen daarvoor zelfs bijna in staking gingen... omdat ze alle dopingzondaars uit het peloton wilden hebben. Nou, dat, dat soort taferelen zul je nu waarschijnlijk niet tegenkomen. Ik denk dat uh, het peloton alleen maar bezig is met die vier klassiekers, hè? die vier uh, verschrikkelijke konsten, de Tourmalet, de Obisque, de Aspin en de Pirassoude. Pira dat zijn toch echt uh, ja, reuzen waar ze dadelijk tegenop moeten. Nou, ja, Nog even voor de zekerheid, hè? want uh, er wordt natuurlijk nog over vergaderd. En het kan wel dat die Radio Shack Nissan ploeg eruit wordt gezet, maar dat is niet aannemelijk. Uh, theoretisch is het mogelijk, omdat de toerdirectie de mogelijkheid heeft om iedere ploeg die ook maar iets... Uh, afdoet aan het imago van de Tour de France... om die zo stand te de Tour uit te zetten. Uh, ik kan me alleen niet voorstellen dat ze dat op dit moment doen. Er speelt trouwens veel meer bij Radio Shack op dit moment. Hè. Dus dat zou misschien nog wel eens een keer een reden kunnen zijn. Er zijn klachten naar buiten gekomen van de broertjeslek van uh, Cancelara dat de betalingen uh, niet regelmatig verricht zouden zijn. Uh, er zouden financiële problemen zijn, enzovoort, enzovoort. En, en ja... Dat hele verhaal, dat zou misschien nog wel eens een keer kunnen gaan doorspelen. Maar ik kan me niet voorstellen dat de andere mannen van Radio Shack, die nog in koers zijn, dat die, dat die vandaag niet starten. Goed, dan die uh, vier enorme bergen um, eindigen uiteindelijk wel in de afdaling. Maar toch, um, de gele trui zal aangevallen worden. Ja, ze moeten zo langzamerhand wel. Hè? Ja, hoewel je het tegenwoordig gewoon niet weet hoor. Um, ik moet eerlijk zeggen, alle LP-etappes, daar zagen we wel aan van het tjus, hè, met uh, TJEs op het einde. Want uh, het, het, het stelde allemaal niet zo verschrikkelijk veel voor. Van der Broek heeft het een keer geprobeerd. Ook die etappe, ja, Navois was natuurlijk ook wel, dat, dat die etappe werd ontsvierd door die kopspekkertjes. Toen werd daardoor de koers een beetje geneutraliseerd. Maar iedere etappe hebben we het wel gezien. Nibali, Van der Broek, uh, al de anderen die het gewoon even probeerden, Evans natuurlijk... Maar uiteindelijk kwamen ze niet ver genoeg. Uh, de vraag is, ja, breekt Wiggins? Dat, dat is gewoon de grote vraag. En als Wiggins breekt, wat doet Vroom dan? Nou, daar hebben we het al uitgebreid over gehad de laatste dagen. Dus dat is toch een beetje het scenario. Het scenario van het Koningsdrama, dat hangt nog steeds een beetje boven deze Tour. Goed, en dan de Nederlanders, die gaan zuchtend die bergen over. Of kunnen we toch van ten Dam nog wat meer verwachten? Nou, van Tendam zou je wat kunnen verwachten. En maar ik heb gisteren eens even met twee andere mannen gesproken. Uh, die we toch, nou... Wel een beetje hebben gezien, maar aan de andere kant ook veel te weinig voor ons uh, gevoel. Uh, Johnny Hogeland, bijvoorbeeld, hij rijdt toch ook een beetje anoniem rond. Zegt dat hij het wel uh, de dag van eer dat hij het wel even geprobeerd heeft, maar dat het niet lukte. Hij wil eigenlijk wel in de aanval gaan, want hij is een beetje zat. Hij wordt afgerekend, zegt hij, op het feit dat er al uh, acht Nederlanders uit de Tour zijn gestapt. En hij wordt iedere dag maar weer overspoeld met vragen over hoe slecht het gaat met die Nederlanders. En hij zegt, ik ben het zat, ik ga maar eens een keer aanvallen. Maar ja, doe het dan ook maar eens een keer. Dat is natuurlijk moeilijk genoeg. En Steven Kruiswijk heeft het gevoel dat hij langzamerhand wel hersteld is van de ellende van de eerste week. En uh, dat is natuurlijk wel een man met de fysieke eigenschappen om in deze etappe heel ver te komen. Het wordt een mooie etappe, Gio. Dankjewel. Ja, ja je hoort uh, Gio zeggen, twee bergen van de hoogste categorie op het programma. Dus even buiten Po beklimmen ze de Obisk. In 1910, de eerste tour in de Pyreneeën werd deze berg al beklommen en vandaag dus weer. Rond een uur of één worden de eerste verwacht op de 1709 meter hoge top. Joris van de Kerkhof was er al eerder. Tuurlijk, want de fiets is mooier, zwaarder. Of je dan zoveel ziet, omdat je zoveel afziet. Met de auto is het ook best te doen. Af en toe komt er eens een fietser voorbij die een beetje boos kijkt... omdat hij net uit de bocht komt en de auto niet gezien heeft. Of andersom. Een fietser op een vouwfiets. En uh, erg veel schapen die daar zo heel dicht bij de auto uh, lopen. Heel veel bochtjes al gehad. En dan deze bocht, waar opeens een vol uitzicht is op een uh, enorme rots dat ik nu niet om een fietser heen moet... maar iemand die iets aan het tekenen is op de weg. Daar is het niet zo druk mee als bij vorige hoge bergen. Het komt waarschijnlijk doordat deze aan het begin van de etappe ligt. Er staan wel campers, maar niet zo gigantisch veel. Boven op de berg is het wel druk. Er staan drie gigantische fietsen. Een groene fiets, een gele fiets en een fiets met de bolletjes erop. En hier is een klein hotel... En is het een klein beetje keer. Dat het. het mooie komt erna. Eenmaal de top af, naar beneden. Uitzichten zijn nog adembenemender. Op een gegeven moment kun je niet meer verder. Er zijn er niet alleen schapen. Zijn er zijn ook paarden. En koeien met nog grotere bellen. En veel redders die het gevaarlijk vinden. Maar die ook genieten van moeder met kind. Deze man uit Amerika. I am from US, uh, Pennsylvania. I'm wondering if they're wild. Are they wild? But I don't see anybody uh shepherding them or herding them or anything. So I'm assuming they're wild, I don't know. Vraagt zich af of die paarden wild zijn, want hij ziet geen herder erbij. I was. Riding among them. Yes. No, no, bon. Hij ah, bon. ah. more hills there, in, uh, huh? hij is Een tijdje met ze meegereden, langzaam zo de berg af. Ja, yeah. what, what they throw out of themselves, they die paarden achterlaten, dan rijdt hij maar gewoon omheen. Eigenlijk was het plan om op zoek te gaan naar die plek waar in 1951 Wim van Hest naar beneden viel, 70 meter diep. En dat verhaal en zo wat daarbij hoort. En de plaquette die daarvoor is uh, aangebracht uh, in uh, 2003. Maar dit is veel mooier nog. Die beesten, die lopen hier gewoon over de weg. Hoe zou dat straks zijn als de wedstrijd er is? And they will get that out of here too when the, when the race comes by. Yes, I'm sure. Van Pennsylvania naar Trent. Helemaal mooi nu, radio in je hoofd. Niet gekkel. Foto van de koeien, van de paarden. Die ja. rijden er midden tussen. Wat een wereld, niet? Wat een wereld. Ja, nou, dat is de eerste keer dat ik hier ben. Ik heb wel een paar andere calls in het verleden gehad. Maar dit is ook adembenemend hier hoor. Ongelooflijk. Ongelooflijk, wat een mooie wereld. Kijk, en, en je moet gewoon even. Uh, ja, rustig aan moet je sowieso. Maar ik vind je moet ook hiervan genieten, hè? He. Het is niet alleen het fietsen. Maar gewoon de bocht om en je rijdt er dwars op in. Ja, prachtig, man. Prachtig. Prachtig. Maar ik zie heel veel mensen die terug en door niet zien helemaal niks en dat vind ik gewoon zonde. Kijk, ik ben hier met vakantie zijn hier beneden. Dus je moet ook wat van de omgeving zien. En als je er allemaal overslaat, dan heb je een gemiste kans. Ik kom niet elk jaar hier? <laughs> nee, hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Naar de volgende berg van de Ork-categorie. Een kilometer of 60, de toermerle. Met deze koeien. Deze trappelende paden over de weg. En die schaap, Wauw. Prachtig. Ik doe maar lekker nog wel even wachten. Straks de ploegleider van Vakant Soleil DCM, Michel Cornelissen... praat ik met hem. Eerste verkeersinformatie bij de AWB René Passet. Met uh, weinig files nog steeds, alleen rond de Amsterdam. Wat drukte. Op de A8 vanuit Zaandam staat bij het Koenplein 2 kilometer. En op de A9 ook maar Amstelveen. Tussen de knooppunten Rotterpolderplein en Raasdorp 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Ga naar Parijs, naar Ron Linker. Ron, goedemorgen. Goedemorgen. Is het slek, slek, slek wat de klok slaat in de Franse kranten? Ja, en de kranten wijzen op het belangrijkste nieuws... ...namelijk dat hij de renner uit koers is inmiddels. Hè. Hoewel, voor Liberation kwam het nieuws kennelijk te laat... ...want daarin zegt Frank Slek nog... Dat hij weinig meer verwacht van de Pyreneeën-etappes. Dat zijn bijna profetische woorden geworden natuurlijk. Hè. Zijn website is al een tijdje onbereikbaar. Daar zou een statement op staan eh, waarin Frank zegt dat hij geen verklaring heeft voor hoe dat spul in zijn bloed is terechtgekomen. Misschien wel een vergiftiging, zegt hij. En er zijn anderen die, eh, die hem verdedigen. Hè. Zoals het een broer betaamt, neemt Andy het voor zijn broertje op. Ik wed mijn familie en mijn leven erop dat Frank geen doping heeft gebruikt, zegt hij. En dan schrijft L'Équipe dat er ooit een museum voor dopingcontroles in Po moet worden opgericht. Want dat is de plek waar de renners gisteren gerust hebben. Maar het was ook de plek waar in 2007 Rasmussen tegen de lamp liep. Uh, waarin datzelfde jaar Vinokorov gepakt werd wegens bloedtransfusie. En in 2010 Alberto Contador clembuterol in zijn bloed had. En nu kan dus Frank Sleck aan dat rijtje worden toegevoegd. Ja, een slecht fiets bij Radio Shack heeft hem uh, uit de toer gehaald. Um, Radio Shack is natuurlijk um, uh, is geplaagd, zit in de hoek waar de klappen vallen. We hoorden Gio daar net ook over, uh, betaalt slecht uit. Heeft natuurlijk ook het dopingverleden, Armstrong, Bruneel, nu Slack weer. Wat schrijven de kranten, kranten daarover? Ja, dus het is een, een, een annus orribulus voor Radio Shack. Hè. Het is buitengewoon lastige situatie. Uh, ja, gisteravond kwam de ploeg nog wel naar buiten met een verklaring... daarin stond dat Schlek het verboden middel niet had gekregen via medicatie. Hè. Hij was betrokken bij die valpartij in de eerste week. Misschien pijnstillers, of is er, dat is het dus allemaal niet geweest. Dus hoe dan wel, vraagt men zich af. De tourplannen vallen natuurlijk helemaal in duigen. Uh, de ploeg Radio Shack die leidt nog wel het ploegklassement. En ja, dat is misschien niet het meest in het oog springende klassement. Maar ze wilden dat toch graag winnen. Uh, en ja, het is de vraag hoe ze dat gaan doen als de nummer 12 uit koers is uh, genomen. Verder zijn er renners die een procedure zijn gestart tegen de geldschieters van Radio Shack, omdat ze salarisachterstanden zouden hebben. Nou, daar zit die Frank Slek ook bij overigens. Kijken wat daarvan terecht komt. Ja, dan hebben we het nog maar niet gehad over de zaak Armstrong, hè. De echte ploegleider van Radio Shack, Johan Bruineel, die zit namelijk gewoon thuis... omdat hij te zeer betrokken zou zijn bij die zaak en dus is hij maar niet kop komen draven. Kortom, Radio Shack is op het ogenblik, zoals de kranten schrijven, radioactief. Goed, ja, leuk bedacht. Wat <laughs> wordt er geschreven over het echte wielrennen? Ja, in, in, in de sportkranten natuurlijk uh, bijvoorbeeld veel aandacht voor vakants Soleil. De Nederlandse equipe, geplaagd door tegenslag, veel uitvallers door die valpartij in de eerste week. En anders dan de Rabobank ploeg natuurlijk nog geen etapa. Vijf dagen om de toer te redden, schrijft de equipe. Maar ja. Twee bergritten, een tijdrit, een massasprint op de Champs-Élysées hier in Parijs. Wanneer moet dat dan gaan gebeuren? Misschien vandaag. Uh, dan het contrast met die andere ploeg, de ijskoude machine van Sky, zoals Liberation daarover schrijft. Hoe daar alles tot in de puntjes geregeld is. Niets wordt aan het toeval overgelaten. Al het menselijke is verdwenen. Het draait om het apparaat. En daartegenover zet men dan Vacansolei soleil met aan het hoofd Hilaire van der Schuren. Zoals Liberation zegt, een dinosaurier die op de rustdag een mosselfeest. organiseert voor de. Die de romantiek mist in de huidige Tour de France. Die uitgebreid vertelt op zo'n Mosselfeest hoe de renners vroeger nog hun eigen shirtjes gingen wassen. Uh, Libération schrijft dat er de afgelopen dagen vier auto's in beslag zijn genomen. omdat de inzittenden te veel gedronken hadden. Moreel verwerpelijk, schrijft de krant. Maar misschien toch wel begrijpelijk als je ziet hoe de machine van Sky de tour in gijzeling heeft genomen. Ron Linker vanuit Parijs. Dankjewel, Ron. We gaan gelijk door naar Michel Cornelissen, de ploegleider van vacansoleil DCM. Meneer Cornelissen, goedemorgen. Goedemorgen. U valt op in de Franse pers. Ja, dat is uh, wel leuk om te horen. Ja, u heeft een menselijke ploeg. Werkt u daaraan? Dat staat bij ons wel heel hoog in het vaandel. En uh, wij proberen op die manier uh, onze resultaten te boeken. En... Ja, tot deze Tour de France is dat eigenlijk altijd wel goed gelukt, dus uh, ja, ja, en... nu zit het wat tegen, we zitten nu een beetje in de hoeken waar de klappen vallen, maar uh, ja. ook dan uh, moeten we toch uh, door en proberen we het op onze manier te doen. Ja, en dat doet u dan toch met zo'n mosselfeestje? Ja, gisteren hadden we dan op de rustdag een uh, mosselfeest en uh, gisteravond hebben we eigenlijk, uh, ja, eigenlijk heel leuk, <laughs> we hadden natuurlijk op de vorige rustdag een uh, quiz gehad en dan zijn we gisteravond nog even alle vragen over door gaan nemen met de renners dus kijken hoe die kennis was en het was eigenlijk heel gezellig en... Uh, <laughs> Geef het geeft ook weer aan toch, dat we, ondanks dat we met vier renners zijn, de laatste week toch met ja, veel uh, zelfvertrouwen tegemoet gaan. En we proberen er nog het beste van te gaan maken. Dus, uh... ja, u houdt er moed erin. En uh, nou, nogmaals, u valt dus op, ook in de Franse media. Is dat toch ook een deel van het doel? Nou ja, we vallen liever op natuurlijk door uh, top 10 in Uiteraard. het kampement en een, ja. een ritzegen. Maar uh, ja, het is aan de ene kant toch ook wel uh, mooi dat de mensen het weten te waarderen. Hoe wij werken. Ja, en u, u heeft nog een paar dagen om de Tour te rennen. Franse media hebben het ook gezien. Hoe gaat u dat doen, die Tour redden? Nou, eigenlijk net zoals de voorgaande dagen uh, zijn we heel actief geweest... om te proberen en mee te zitten in, uh, in ontsnapping. Dat is natuurlijk onze kans uh, met Johnny Hogeland, Makato en uh, onze vriend Vals uit Spanje. Ja. En uh, ja, als je de koersradio volgt vanuit de start... dan zijn we steeds mee geweest uh, tot de laatste ontsnapping. De goede... Ja, daar waren we niet mee naar dat was gebeurd. Dus ja, ook bijvoorbeeld Johnny Hoogland kan niet tonen hoe goed hij is. Want als je in het peloton zit, uh, rij je anoniem mee. Je kan je alleen maar tonen hoe goed je bent in de kopgroep natuurlijk. Maar dan, moet je, dan komt er ook een beetje geluk bij kijken. Ik kan het ook soms af afdwingen natuurlijk als je supersterk bent te rijden naartoe. Maar ja, ze hebben zo hard gereden hier, uh, dat valt daar niet mee. Maar vandaag gaan we het terug opnieuw proberen. En... Ja, ik zeg al, we hebben er heel, heel, heel veel vertrouwen in. Dus. Nou, het, is een, het is een loodzware rit vandaag. Hè? De koningin, etappe over vier van de enorme bergen. Uh, toch zegt Gio Lippens, uh, Johnny Hogeland zou dat best wel eens kunnen. Denkt u dat ook? Ja, daar geloven wij zeker in. En, uh, we hebben een paar goede jongens die hem uh, kunnen helpen. Dat zeg ik al, uh, Makato en uh, Vals. Die hem kunnen steunen om uh, mee te zijn uh, in ontsnapping. Dat mocht hier niet zijn dat ze het eerste gedeelte wat gaat gaat dichtrijden. En uh, zorgen dat hij toch in die kopgroep uh, terechtkomt. En dan, uh, ja, dan, dan moet het wel echt aan hoe goed hij is en uh, of hij het af kan maken. Maar dat is een beetje ons strijdplan van vandaag. Kijk of het lukt is in tweede, maar je moet wel altijd beginnen met iets natuurlijk. Ja, heeft u trouwens nog contact met de afgestapten? Want hoe is het bijvoorbeeld met Wout Poels? Uh, ja, elke, elke dag eigenlijk als er geen uh, slechte nieuws horen, gaan we de goede kant op natuurlijk. Dus uh, Hij is herstellende en uh, hij mag alweer een beetje rechtop gaan zitten. Maar hij zit nog steeds op intensive care. Dus het is, uh, Ze houden hem goed in de gaten en het is, is me goed ook dat het... Allemaal zo snel mogelijk hersteld, want we missen hem natuurlijk wel. Ja, meneer Kunnen is er toch nog even uw reactie ook op de, het geval Slack, Frank Slek van uh, gisteravond? Radio Check, komt dat toch ook voor u nog als een schok? Ja, het, natuurlijk komt het als een schok, uh, maar het, is, het was eigenlijk heel laat gisteravond. Uh, kwam het bij ons in het hotel aan. Het was uh, na het eten of zo, na tien. Ja. En we hebben het er eigenlijk heel vluchtig over gehad, maar we weten eigenlijk niet precies hoe het zit. En, uh, ja, dat zeg ik al, we, zijn, we waren eigenlijk met een quiz bezig. En, uh, ja... We, we, we proberen ook zoveel mogelijk met onszelf bezig te zijn en niet aan die uh, randzaken. We hebben het er wel even over gehad, maar ja, eigenlijk ook niet lang. Het is alleen wel, uh, wel heel zonde, want het is natuurlijk wel een, een hele mooie renner uh, in het peloton. Ja, En u checkt dan toch nog even bij de renners of ze niet toevallig plaspillen bij zich hebben? <laughs> nee hoor, dat, dat checken we niet. Wij, uh, dat weten we nou zeker. In, dat weten we zeker, ja. Goed. Michel Cornelissen, succes die laatste dagen. We gaan ons uiterste best doen om het mooiste te maken. En veel plezier dus ook. Oké. Okay. Bedankt voor het gesprek. Jo, Goedemorgen. Jeroen Willaart dan, u hoorde hem al even. Hij is natuurlijk en route. Bewegingloos en sereen als altijd... liggen de Pyreneeën klaar als uitdaging en marteling... voor mannen die zich eroverheen moeten bewegen op fietsen. Met hun piekend profiel zijn ze in Po heel mooi te zien... op een van de mooiste lanen van Frankrijk, de Boulevard des Pyrénées. Hij is aangelegd in opdracht van Napoleon Bonaparte... Hij kwam, zag en besloot dat het beter was om ervan te genieten dan er met troepen overheen te trekken. Palmen staan er en oude lantaarns. Vandaag beginnen de renners er hun tocht naar de geduchte toppen. Po is de poort naar de Pyreneeën, zegt de toerdirecteur Christian Prudhomme. Een traditionele halte voor of na de bergen. Stad van de goede koning René aan de voet van die magnifieke ruige toppen. Daar gaat het gebeuren aan het slot van de Tour. Ook toeristisch is Pau een mooie plaats. Niet voor niets is de stad zo veelvuldig bezocht door de ronde. Naast Bordeaux en Parijs, inmiddels 64 keer. Pau, c'est évidemment une ville historique du Tour de France. C'est la porte des Pyrénées, c'est la cité du roi René, c'est une halte traditionnelle du Tour de France. Avant ou après la montagne, là, ce sera entre les deux. Vant nous, il y aura vraiment ces, ces magnifiques Pyrénées sauvages. Pour deux étapes qui suivront, et où se jouera sans doute. De Tour de France. Pau, c'est aussi une capacité touristique importante. C'est une des raisons du passage extrêmement fréquent du Tour de France, puisqu'en dehors de Paris et de Bordeaux, aucune ville n'a jamais accueilli aussi souvent la Grande Boucle. Pau, Lucien is een classieke berg-étape. Zo vaak is hij al gereden, zoveel geschiedenis is er geschreven, dat nieuwe versies niet zelden tegenvallen. Alsof de Obisque, de Toumalet, de Aspin en de Peressourde lager en minder zwaar zijn geworden. Ach, waar is de heroïek van vroeger? Voor Bradley Wiggins is de Toumalet een berg als alle anderen. Yeah, goes uphill, like all of them, really. Hij gaat omhoog. Ook al is hij bezig aan zijn eigen legende... zal Wiggins er niet overheen rijden om andermans dromen in te vullen. Daarom toch zijn er vandaag weer vele tienduizenden naar de Pyreneeën getrokken. Eigenlijk mag Bradley zulke dingen helemaal niet zeggen. Het is mijn fantasie dat hij er alsnog ten onder gaat. Sky vertrekt voor de werkelijkheid dat hij er dichterbij de gele hemel komt.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 En uh, dan komt hij met een hele merkwaardige uh, verklaring, eventueel voor het verhaal. Hij zegt dat hij mogelijk vergiftigd is. Dus dat iemand hem dat middel uh, ja, op een of andere manier heeft uh, toegediend. En ik moet je eerlijk zeggen, ja, het past wel een beetje in het arsenaal van uh, de smoesen... die we de afgelopen jaren wel eens vaker hebben gehoord van renners die betrapt zijn. Uh, ze roepen: we weten er niks van. Ja, en dit is natuurlijk wel weer een verhaal dat uh, alle geruchten. Ook met name rond die ploeg van Radiocheck, want er komen meteen allerlei complottheorieën die echt te gek zijn om, uh, om op de radio te vertellen. Maar die komen nu ineens weer boven water. Mm -hmm. Ja, we hebben eerder van de Nederlandse dopingautoriteit gehoord dat, deze, dat dit middel, xipamide, dat dat nergens in zit. Dus je moet het wel tot je genomen hebben of, of gekregen hebben exact, maar dan kun je dus gaan denken aan misschien wel intern... Uh, de, uh, de, de, het is bekend dat er strubbelingen zijn uh, binnen die radiocheckploeg en uh, dat zijn nu ook de geruchten die dan weer opduiken, dat er wie weet misschien iemand wel moedwillig dat middel ergens in heeft gedaan en dan bedoel ik het gewoon in een drankje of in oh ja. een, uh, wat dan ook. Maar ja, uh, de, dit zijn echt... Uh, Komplotten, laten we zeggen, een soort Dan Brown-theorieën. Um, laten we maar voorlopig even bij de feiten houden. En laten we het er maar voorlopig bij houden dat hij betrapt is op dat middel. Dat hij voorlopig aan de kant is gezet door zijn ploeg. Niet geschorst is door de UCI, want dat kan niet. En dat we voorlopig de beestal maar even moeten afwachten wat er verder met Frank Slek gaat gebeuren. Ja, Je zei er al heel iets over, want die ploeg zit natuurlijk in de hoek waar de klappen vallen. Ik, kan dit echt ook bedreigend zijn voor de ploeg? Ja, dit, dit is zeker bedreigend voor de ploeg. Net als al die andere zaken die dit jaar hebben gespeeld. Die Leopard, die, die steenrijke Luxemburgse eigenaar... die. die... Die wielerstichting vorig jaar heeft opgericht waar de broertjes Schlek toen hun eigen Luxemburgse ploeg mee hadden. Uh, die schijnt in financiële problemen te zijn. Die hebben dat weer in alle toonaarden ontkend. Maar nu schijnt er toch wel weer een soort bevestiging gekomen te zijn. Salarissen zouden niet betaald zijn. En het rommelt aan alle kanten. De ruzie tussen de Schlek-broertjes en Johan Bruineel. Afgelopen voorjaar in de aanloop naar de Tour. Hè, waar Bruineel zei, de is leven niet serieus voor wat sport. Ja, dat speelt allemaal mee. Het is, het is denk ik één grote bende daar bij die ploeg. En de sponsors vinden het natuurlijk ook een keer genoeg. Geo Liepens, we horen je uitgebreid vandaag op Radio 1. Maar dan over het wielrennen. Een idee voor iedereen die graag het hele jaar door wil sparen... maar de ene maand meer uitgeeft dan de ander.